1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Japan getroffen door verwoestende aardbeving en tsunami. Dodental staat voorlopig op 30. En paniek in Tokio. Openbaar vervoer ligt plat.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 Kort na de aardbeving was er een tsunami. Langs een kuststrook van 2000 kilometer zijn vloedgolven over het land gespoeld. Bij Sendai, een stad van zo'n miljoen inwoners langs de Noordoostkust... werden golven van 10 meter hoog gemeten. Er ontstond een grote modderstroom... die met een verwoestende kracht het land introk. Er zijn onder meer auto's, boten en huizen meegesleurd. Japanse autoriteiten hebben militairen naar het gebied gestuurd om hulp te verlenen. Die hulpverlening wordt de komende uren lastig omdat het donker is... Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er 50 Nederlanders in het getroffen gebied. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. Rond het getroffen gebied zijn vier kerncentrales automatisch uitgeschakeld. Dat is volgens de VN veilig gebeurd. Wel staan er olieraffinaderijen in brand. De Japanse hoofdstad Tokio ligt zo'n 350 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Ook daar stonden gebouwen minuten te schudden. Veel mensen die aan het werk waren renden in paniek de straat op. Ze moeten vaak lopend naar huis omdat het openbaar vervoer helemaal plat ligt.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 Het kabinet heeft opgelucht gereageerd op de vrijlating van de drie Nederlandse militairen uit Libië. De drie kwamen vannacht vanuit Tripoli aan in Griekenland. Daar worden ze medisch onderzocht en ze rusten uit. Volgens minister Hillen maken ze het goed. Wanneer ze naar huis mogen is nog niet duidelijk, maar het is waarschijnlijk niet meer vandaag. Net als zijn collega Rosenthal zei Hillen dat er geen concessies zijn gedaan aan de Libische autoriteiten en dat er ook geen geld is betaald. Het enige wat we tot nu toe kwijt zijn is de helikopter, die staat daar nog. Als de zaak daar wat meer op orde is gekomen in Libië... zullen we kijken of we die ook nog terug kunnen krijgen. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen... voor de vrijheid en veiligheid van onze mensen, dan is dat zo. De ministers willen nog steeds weinig kwijt... over de gebeurtenis van de afgelopen weken. Heel zijn wel dat de Libiërs wispelturig waren bij de onderhandelingen... en dat dat past bij een land in ontreddering. En Roosentaal zei nog iets over de mislukte evacuatieoperatie van twee weken geleden. Ik kan u wel zeggen, daar maak ik geen geheim van, dat natuurlijk gezegd kan worden dat wij hadden gehoopt en verwacht dat die operatie goed zou lopen. En dat die operatie niet is gelopen zoals we hadden gewild, dat is geen geheim. Dat, dat vinden we zelf ook. Had, had anders gemoeten. Het kabinet stuurt later een brief naar de Tweede Kamer over de gebeurtenissen. Een deel van die informatie over de drie is vertrouwelijk. In Emmen zijn de afgelopen maanden 17 mensen aangehouden... in een groot onderzoek naar drugsoverlast. Veel van de overlast werd veroorzaakt door dealers en gebruikers van partydrugs... zoals zelfgemaakte GHB. Bij invallen op negen adressen vond de politie grote hoeveelheden GHB... amfetamine, wiet-ecstasypillen en hennepplanten. En verder lagen er onder meer 80.000 euro aan contant geld... 45.000 euro valsgeld en vijf vuurwapens. Volgens de politie nemen de gebruikers van de partydrugs grote gezondheidsrisico's... vooral met mengsels van zelfgemaakte drugs. Diverse gebruikers zijn daardoor buiten bewustzijn geraakt... en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Deventer moeten maandag 34 van de 44 prostitutieramen dicht. De exploitant heeft niet voldoende informatie verstrekt... om een nieuwe vergunning te krijgen, zegt de gemeente. Dat speelt al eigenlijk al sinds, sinds vorig voorjaar... Uh, toen uh, moest hij opnieuw een vergunning aanvragen, dat moet om twee jaar. Uh, nou, dat hele verhaal is toen, uh, is toen gaan lopen met de aanvraag, uh, met, met het opvragen van de, de nodige gegevens en dergelijke. Dus dat, uh, nu is het moment gekomen om te zeggen van nou, uh, u hebt geen vergunning en uh, u moet uh, uw zaak sluiten. Maandagochtend moeten de ramen van de exploitant gesloten zijn. Als dat niet gebeurt, wordt dat in opdracht van de gemeente alsnog gedaan. Bij de tien andere ramen in Deventer zijn vooralsnog geen problemen met vergunningen. Het stuk ijzer dat vorige week in Ede het dak van een bedrijf doorboorde... is geen meteoriet, dat meldt het KLPD... na onderzoek door ruimtevaartorganisatie esa ESTEC. Eerder werd gedacht dat het drie kilowegende stuk ijzer een meteoriet was... of dat het van een vliegtuig of een ruimtevaartaftuig afkomstig was. Waar het voorwerp dan wel vandaan komt, is volgens het KLPD nog een raadsel. Vorige week viel het vuistgrote voorwerp dwars door het dak van een vestiging van TNT in Ede. Daarbij vielen geen gewonden. Dan het weer nog vanmiddag zonnige periode. Land wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 8 graden in het noorden en 11 in het zuiden. Morgen is het droog en zacht, maximaal rond 13 graden. Wel neemt de bewolking toe. Zondag opnieuw zacht, dan valt er van tijd tot tijd regen. ANWB Verkeersinformatie, er staan files na aanrijdingen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaak en afwit Bunschoten 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Ostorp en Slotermeer 2 kilometer. Tussen Geusveld en Slotermeer is de rechte rijstrook dicht. De rijstroken op de A15 Europort Rotterdam zijn net weer vrijgegeven. Tussen Hoofdvliet en Pernis nog wel 5 kilometer vanwege de opruimwerkzaamheden. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, wordt knooppuntwebberigseplein 3 kilometer. En ook een aanrijding op de A270, Eindhoven, richting Helmond. Tussen Nunen en Helmond, 3 kilometer, de rechte rijstrook is daar dicht. E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt?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 Met Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Radio 1 bundelt de krachten. Aandacht voor de aardbeving in Japan en de tsunami. Daarom geen lunch, maar wel Jurgen. Ja, in, het noorden, uh, uh, in het noorden is dat in het getroffen gebied. Dus in Japan zijn 50 Nederlanders. Maar in het hele land zijn dat er natuurlijk veel meer. Veel van hen werden overvallen door de aardbeving. Ook in de hoofdstad Tokio waren de gevolgen te merken. Maar ik stond op het platform, Leek het net of het plafond naar beneden zou, zou komen. De, veel van alles uh, van het plafond begon te kraken en uh, kwam heel veel stof naar beneden. Wij wow. wow. yeah. wonen op de 51 verdieping van een Wolkencover in uh, Tokio. Uh, en we uh, werden opgeschrikt door plotseling een uitneking uh, met een kracht die nog nooit gevoeld. had.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 En op dat moment uh, kwamen mensen uh, schreeuwend uh, de, alle gebouwen uitgelopen... en vielen mensen om, uh, omdat ze in evenwicht simpelweg verloren. Het was een angstig uh, tafereel. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar uw verhalen... bij de beelden die u ongetwijfeld hebt gezien vanochtend op de verschillende zenders. Uh, dus uh, uw verhalen. Wie weet was u in 2004 wel in het gebied waar toen die tsunami was. Of uh, heb u ooit een aardbeving mogen ervaren. Uh, dan willen we graag weten wat uw verhaal is... En natuurlijk ook uh, ja, dezelfde ontzetting die iedereen heeft bij het beelden. Uh, u mag het allemaal zeggen op 0800-1101. Dat nummer is gratis, dus wat let u om te bellen zou ik bijna zeggen. 0800-1101. zit het telefoonteam klaar om die reacties van u op te nemen. En wie weet kunnen we daar straks dan in de uitzending ook even over spreken. 0800-1101. En Twitter kan natuurlijk ook. Dat kan via hetstand.nl. Kjeld Duits is in Kober. Kjeld, uh, zijn er nog steeds veel naschokken uh, te, te merken? De naschokken zijn echt heel ernstig. Um, het woordje naschok is eigenlijk ook niet juist. Het zijn gewoon zware aardbevingen. En wat vooral opvallend is deze keer is dat ze in zo'n groot gebied plaatsvinden. Dus wat gewoonlijk gebeurt is dat de naschok of in het epicentrum of er heel dichtbij plaatsvindt. Maar veel van deze naschokken die vinden enkele honderden kilometers ver weg van het epicentrum plaats. We hebben bijvoorbeeld naschokken gehad die 7 of 7,4 waren op de schaal van Richter. Naar de vergelijking, de aardbeving die Kobe verwoestte in 1995 was een 7,2. Dus tenminste één van deze naschokken was zwaarder dan de aardbeving in Kobe van 16 jaar geleden. Ja, nou dat geeft in ieder geval aan hoe heftig het is, hoe heftig de aarde ook in beweging is. Ondertussen ja. blijven de Japanse media blijven natuurlijk ook, uh, ook uitzenden, ook vanuit het gebied. Dat, dat, dat kan allemaal wel, alle verbindingen werken, de presentatoren kunnen gewoon hun werk doen. Ja, wat je wel ziet is dat uh, de verslaggevers die in de studio's zitten in het rampgebied zelf, uh, allemaal helms dragen. Um, Um, je ziet ook regelmatig live tijdens de uitzendingen dat er een uh, naschok plaatsvindt... ...en dat mensen verschrikt opkijken en even ophouden met het verslaggeven. En um, er zijn inmiddels ook uh, natuurlijk veel satellietwagens die WIO ingegaan. Dus we krijgen steeds meer berichten vanuit het rampgebied zelf. Um, maar is nog niet altijd bekend uh, wat de volledige schade en hoeveel... Uh, slachtoffers nou precies en het, het hoogste getal op het ogenblik is zo rond de 60. Goed doden uh, in ieder geval. Maar kunnen we uh, kijken of we behalve dat ook een soort balans kunnen opmaken van hoe groot bijvoorbeeld is het gebied dat getroffen is? Nou, de kuststrook waar de tsunamis hebben plaatsgevonden, want er zijn er verschillende geweest en er zijn nog steeds waarschuwingen voor meer tsunamis, die kuststrook die is zo'n duizend kilometer lang. En eh, de kuststrook van waar er waarschuwingen zijn, eh, die kuststrook is 2000 kilometer lang. Dus we praten echt over een enorm groot gebied. En het gebied waar de meeste schade heeft plaatsgevonden, eh, nou, ik zou zeggen dat je toch wel een groot gedeelte van Nederland daarmee uh, in handen hebt. Toch horen we betrekkelijk weinig uh, daaruit. Ik uh, bedoel, als ik kijk naar bijvoorbeeld wat de internationale televisiestations uitzenden... en wij ook bij uh, de NOS qua beeldmateriaal... dan zijn het steeds dezelfde soort filmpjes uh, die we zien. Uh, hoe, hoe kan dat? Zijn er uh, weinig journalisten of is het echt gewoon nog uh, zo ontoegankelijk? Um, ik denk dat het mogelijk... ...gebeurt omdat het nog een lokale media zijn... ...en die hebben doorgaans natuurlijk geen ingang naar de internationale media toe. En wij zien hier toch al een vrij breed beeld van de, het rampgebied... ...van de verschillende prefecturen. Een prefectuur in Japan is hetzelfde als een provincie bij ons... ...en, en de schade is het grootste in drie prefecturen... ...de prefectuur Sendai en dan de twee prefecturen die naast Sendai liggen... En, dus ik denk dat er misschien uh, een sluisprobleem is van uh, de media informatie die niet goed doorkomt vanuit de lokale gebieden naar eh, de rest van de wereld. Ja, hou me te goed hoor, want wat we zien is echt rampzalig. Het zijn, ja. We kijken bijvoorbeeld op dit moment naar een aantal boten... die daar echt letterlijk over de kop gaan. En dan heb ik het niet over boten van een paar meter... maar echt van honderden meters van die cruise-schepen... die je inderdaad ja. gewoon als luciferhoutjes ziet afbreken. Um, hoe gaat het ondertussen met, uh, met de bereikbaarheid? Want uh, eerder vertelde jij ook van uh, ja, dat eigenlijk gezegd wordt... om niet te veel te bellen, want dan kunnen de, de hulpdiensten niet met elkaar... Communiceren. Nou, men heeft een systeem in Japan dat zodra een aardbeving is boven een bepaald formaat, eh, automatisch de telefoonverbindingen beschikbaar worden gesteld voor de hulpverlening en niet meer gebruikt of nauwelijks gebruikt kunnen worden voor regulier verkeer. Dus zeg als je tien schakelaars in een eh, eh, bepaalde eh, regio hebt, dan wordt er nog maar één gebruikt voor regulier verkeer en de andere negen die worden beschikbaar gemaakt voor de hulpverlening. Dus de hulpverlening kan in principe eh, gewoon doorgaan. Maar het is moeilijk voor de mensen zelf om elkaar te bereiken. En men zei ook net hier op de televisie om eh, niet te bellen... omdat dit te veel stress zet op, de, eh, op het systeem, op het telefoonsysteem. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Kjeld, we bellen jou later, maar jij belt niet met een mobiele telefoon. Dus dat geldt. Kjeld, ja. Duits was dat, vanuit Kopen. Uh, André Meijerma is aangeschoven van de financiële economische redactie van de NOS. Uh, André, ja, economie en aardbevingen. Wat kan je daarover zeggen? Nou ja, in ieder geval, dat uh, het heeft een soort drietal golven. Een soort, soort uh, net als bij die tsunami zeg maar, dat, dat, dat golven waren in de tijd naar achteren toe. Je hebt allereerst natuurlijk, als er een aardbeving plaatsvindt... dan heb je enorme schade aan gebouwen, aan fabrieken, aan infrastructuur... wegen, bruggen, viaducten, gaan ze maar door het spoor. Uh, dat is zwaar. Daarna, uh, en vaak wordt het nog een keer versterkt... door bijvoorbeeld naschokken, wat we ook van, van horen, die zijn vaak nog... Heftiger, want die geeft net het laatste duwtje aan een gebouw dat nog net overeind stond... maar alsnog dan zeg maar om, om, eh, omver gaat... Daarna heb je natuurlijk ook eh, als tweede golf... dat de economische activiteit in zo'n regio... daardoor is komen stil te vallen of nagenoeg stil te vallen. Ja. Fabrieken zijn worden gesloten, mensen kunnen niet aan de slag. Het transport is, is allemaal ingewikkeld geworden. Dus dat heeft een financiële economische impact op zo'n regio. En daarna begint ook de wederopbouw, dat is de derde golf. En dat is vaak een eentje die A en veel geld kost... maar tegelijkertijd ook weer werkgelegenheid en banen oplevert... en, en, en werk verschaft aan bedrijven. Dus in, in, die, in die wederopbouwfase zit er zeg nog iets van economisch gewin. De twee eerste golven zijn vooral economisch... Verlies. ja, Nou uh, is de, de, de, de naam Koben natuurlijk al een paar keer gevallen. Duits Kjal Duitzita, notenbenen. Uh, 1995 hebben ze daar te maken gehad met zo'n aardbeving. Is er een vergelijking al te maken? Nou, als je kijkt naar wat die aardbeving toen uitrichtte en aanrichtte in Japan. Uh, het was een aardbeving die a, wat lichter was ja. dan de huidige aardbeving. Ook wanneer het gaat om de naschokken. Toen waren er 6400 doden te tellen. Er waren er 400.000 mensen met uh, verwondingen. Meer dan 100.000 huizen. woningen werden totaal vernieuwd. 185.000 huizen die werden beschadigd. Uh, ...infrastructuur, wegen, spoor, uh, metronet... ...dat was allemaal behoorlijk beschadigd... Uh, ...en zorgde bijvoorbeeld voor hele grote problemen... ...in de aanvoer en de transport. Nou, je had bovendien dat je de uitval van elektriciteitsnet... ...je had de uitval van gasleidingen, van waterleidingen... ...waardoor bijvoorbeeld branden weer slecht geblust konden worden... ...of juist branden ontstonden door gesprongen leidingen... Uh, dus dat gaf op, bij elkaar een hoop schade. Ook die naschokken nog een keer bij. En heeft Japan uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld. Zo'n 150 miljard euro, tegen de huidige koersen dan, 150 miljard euro gekost. En dat was destijds zo'n 2,5 van het totale uh, Japanse binnenlands product. Dus wat een heel land met z'n allen verdient, daar was het uh, 2,5 van. van. je naar wat er toen daarna gebeurde. Uh, wat heel opvallend was toen toen dat Japanse investeerders eh, in de gaten kregen... hoe groot de omvang van de schade was in Kobe... toen hebben nogal wat Japanse investeerders hun geld teruggehaald uit het buitenland. Dus geldfondsen, eh, investeringen die ze eh, elders in de wereld hadden vastgezet... hebben ze losgemaakt en aan Japan teruggebracht. A, uit zorg, maar B, ook om dat te gebruiken voor de wederopbouwende investeringen. Dus wellicht dat we misschien ook nu zo'n golf zullen gaan zien... van Japanse investeringen die weer teruggehaald gaan worden is de schade groot. Uh, het is natuurlijk een andere regio. Kobe, anderhalf miljoen inwoners destijds. Uh, deze huidige plaats Sendai, die telt zo'n één miljoen inwoners. Het is een, het is een andere regio. Uh, anders gelokaliseerd, dus ook anders van economische opbouw. Uh, hoe groot de schade daar wordt, moeten we maar een keer afwachten. Te meer omdat we net ook hoorden van we weten eigenlijk heel weinig van wat dat gebied nou uh, te, aan schade heeft ja. uh, te lijden gehad. Um, als er iets gebeurt in de wereld op wat voor uh, schaal ook, uh, merk je dat onmiddellijk op de beurs? nou ja, dit is natuurlijk een enorme klap uh, als je dat zo mag zeggen. Is er al een reactie te zien? Nou ja, op de Japanse beurs was het, uh, het kwam het nieuws binnen dat de aardbeving was geweest, in ongeveer een uur voordat de handel sloot. Dus je zag in het laatste uurtje wel een enorme dip van de koersen, uh, die nog een keer een procent naar beneden werden geduwd. Het is nu gelukkig voor hen weekend. Dat wil zeggen, het geeft ook de tijd aan handel en, en, en beleggers... om goed na te denken over uh, wat gaat dit betekenen en, en, en de balans op kunnen maken. Dat weet je beter na twee, drie dagen dan een paar uur daarna. Dus in dat opzicht is het een, is het een voordeel dat het net weekend is geworden. Kijk je naar de termijnhandel, naar de futures, naar, Dat wil zeggen de voortekenen van de handel... die voor maandag, daar zie je toch 3 tot 5% procent lagere koersen staan... Het zullen vooral verzekeraars zijn die klappen gaan krijgen... want mm. die zullen opdraaien voor de schade. Dat zie je trouwens ook elders in de wereld. Ook bij ja. ons op de beurs zie je dus rood bij verzekeraars. Je ziet vaak in dat soort situaties... Dat zag je ook in 1995 in, in, in Kobe... dat bouwbedrijven bijvoorbeeld weer uh, hun aandelen zien stijgen... want die hebben straks weer werk te doen maak de hele balans op uh, voor de financiële markten, met name dan voor de Japanse beurs in Tokio in 1995. De eerste maanden verloor de beurs zo'n kwart van haar waarde. Omdat uiteindelijk, ja, die schade, die gaat wel doorweg. Die kost bedrijven, bedrijvigheid en de nationale economie veel geld. Aan het eind van 1995, dus zeg maar bijna een jaar na de ramp... was de beurs weer helemaal op het niveau terug van voor de ramp. Dus wat dat betreft, het heeft even tijd nodig... Uh, maar uiteindelijk levert het de economie, ja, ja. een schadepost op... maar kan zich herstellen. Dank voor de uitleg, André Meijdenma. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de landen rondom de Grote Oceaan. Taiwan, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Rusland, Hawaii. Ze hebben allemaal een waarschuwing afgegeven. En ook Canada en de westkust van de Verenigde Staten kunnen met de vloedgolf te maken krijgen. Ron Linker, correspondent in Washington. Ron, om met Hawaii eens even te beginnen. Um, hoe is de situatie daar op het moment? Ja, tussen Japan en de westkust van Noord-Amerika ligt inderdaad Hawaii... waar ze over een uur de eerste vloedgolven verwachten. Daar klinken sirenes. Eh, evacuaties vinden plaats naar hoger gelegen gedeeltes. Hè. Je moet je voorstellen dat het nog donker is op Hawaii. Het is daar eh, midden in de nacht. Dus mensen moesten wakker worden gemaakt... om naar die hoger gelegen gedeeltes eh, te worden verplaatst. Eh, we hebben berichten gekregen van het eiland Guam... Waar uh, dat eigenlijk nog een stukje dichter bij Japan ligt. En uh, de, de, het leger daar, het Amerikaanse leger daar, meldt dat daar tot nu toe geen schade is geweest. Terwijl die vloedgolf daar dus al geweest is. Uh, over een paar minuten, zo'n 40 minuten moet ik zeggen. verwacht men daar, zoals men dat noemt, uh, all clear. Oftewel, alles is veilig, de kust is veilig. Dus het lijkt op dat eiland Guam mee te vallen. Maar op Hawaii, daar maakt men zich uh, grote zorgen. Uh, mensen zijn dus verplaatst naar hoger gelegen gedeeltes. Zoals dat vaker is gebeurd. Hè, de laatste de laatste keer bij die aardbeving in februari uh, bij Chili, toen is men ook uh, geëvacueerd. Toen viel het mee en men hoopt op het beste, maar men uh, uh, rekent natuurlijk op uh, uh, schade. Ja, het zekere voor het onzekere nemen zal mm -hmm. ik maar zeggen. En uh, goed, dat is Hawaii, maar uh, we hebben eigenlijk te maken met de hele westkust van de Verenigde Staten. Wij zien hier kaartjes met waar de vloedgolf allemaal aan kan komen. En dan zie je de hele westkust van de Verenigde Staten genoemd. Ja, dat klopt. Dus eerst komt Hawaï en dan daarna weer een uur of drie later zal die vloedgolf arriveren aan de westkust. Uh, dat is daar dan uh, uh, nou, zeg maar in de ochtend. Dus mensen daar zijn in ieder geval wakker geworden... en hebben waarschijnlijk de televisie aangezet... en ook die beelden gezien vanuit Japan. Weten wat er aan de hand is. Um, het is moeilijk te voorspellen wat daar gaat gebeuren. Hè? De, uh, een vloedgolf van twee meter wordt er verspeld. Daar uh, denk ik dat um, niet veel mensen bezorgd over raken. Maar het is meer de snelheid waarmee het water zich verplaatst. Uh, en ook um, uh, ja, de kracht van het water. Uh, en hoe ver zal die land inwaarts gaan. Dus uh, over een uur of drie uh, wordt de golf verwacht rond uh, de, de noordelijke Californische plaats San Francisco. Daar zijn ook voorbereidingen getroffen. Uh, nog niet sprake geweest van uh, evacuatie, maar meer gewoon waarschuwingen van mensen. Blijf van dat strand weg, uh, want daar kan het wel eens uh, gaan spoken uh, over dus een paar uur. Oké, okay. dan rond een uur of half vijf bellen we jou weer rond. Ron, Ron Linker was dat vanuit Washington. Henny van der Veer is Japanoloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden. Meneer van der Veer, Sendai, getroffen gebied, wat is dat voor stad? Ja, dat is een grote stad. Uh, meer dan een miljoen inwoners, uh, een lokaal centrum, uh, hoofdstad van de pre prefectuur uh, Miyagi. En uh, wat we vanmorgen hebben kunnen zien, uh, zeer zwaar beschadigd. Ja. Uh, u, u hebt daar een tijd gewoond in Japan. U kent daar ook mensen in dat gebied? Ik ken uh, men, mensen in uh, Sendai specifiek, ja. ja wie, wat zijn dat voor mensen? Uh, wij hebben contact met de universiteit daar. Uh, vanuit mijn werk heb ik dus contact. Ik heb daar ook uh, vrienden zitten, uh, waar ik mee in de band speel. Maar dat is min, minder relevant. In, in de moment. band? <laughs> ja. Wat voor band? Uh, muziek, rock, hard rock. Uh, Echt dus, waar? <laughs> dus in uh, Sendai wordt ook hard rock. Ja. ja. En, uh, ja. en uh, ja, hebt u daar contact? mee geprobeerd te krijgen al vanochtend? Ja, wel geprobeerd, maar niet gelukt. Nee. Uh, nee. En uh, ik heb wel natuurlijk gezien uh, dat er veel uh, verbindingen, zoals de Japaners zeggen, uh, moeilijk werken. Dus gewoon niet werken in dit en, geval. En wonen zij aan de kust? Uh, dus uh, wat, wat, wat, wat wij zien, waar het water echt helemaal overheen gaat? Uh, het is uh, de mensen die aan de universiteit zitten, die werken daar natuurlijk door de week uh, in de stad. En uh, vaak in de weekenden gaan ze naar huis. Uh, er liggen een aantal agrarische gebieden rondheen. En een aantal van mijn uh, kennissen die wonen dan specifiek op het platteland. Maar die zouden op dit moment vrijdagochtend in Sendai geweest moeten zijn, ja. denk ik, ja. maar Wat doet het met u als u die beelden ziet? Ja, emotioneel. Uh, dat uh, valt nu wel weer mee. Maar uh, ja, het is toch een stad uh, die je kent, uh, waar je betrokken bij bent. Uh, zowel uh, in het moderne leven, maar ook... Uh, het is een historisch belangrijke plaats altijd geweest. als een soort tegenwicht van, uh, in het noordoosten... ten opzichte van de, de oude hoofdstad uh, uh, Tokio en mm -hmm. uh, daarvoor uh, Kyoto. Uh, dus er is een zeker lokale trots. Het is een uniek uh, stukje cultuur ook. En uh, heeft de stad wel vaker met aardbevingen te maken gehad? Ja, aardbevingen in dat gebied is uh, niet vreemd. Dat, het uh, zit, zit een beetje tussen de oren, zou ik maar zeggen. Je bent erop voorbereid, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, je kunt, uh, het is uh, het gebied waar we het hier over hebben. Dus niet alleen de st stad Sindai waar nu wel wat op gefocust wordt... hier in Nederland heb ik de indruk. Maar de hele regio is uh, vulkanisch. Dat betekent dat er warm water begonnen zijn. Dus uh, voor toerisme is dat heel goed. Er zijn vulkanen die uitbarsten... En dus men weet wel dat daar uh, activiteit is van de aardkorst. Er zijn regelmatig uitbevingen, soms in zee, soms op ons land. Ook in de tijd dat u daar zat u het wel meegemaakt? Ja, dus, uh, maar niet van die, uh, van die grote. Nee, nee. Nee. Er zijn altijd wel wat kleine trillingen. En, uh, maar het gebied daar, dat, uh, ja, ik, ik, ik heb geen frequentiestatistiek bestudeerd... maar uh, voor mijn gevoel is elk jaar daar toch ja. wel een redelijke uitbeving op schaal 3 zeg maar, ja. of 4. En dat zie je altijd op Japanse nieuws. He, van uitbeving, dan komt dus er zo'n uh, pingpong uh, door het programma heen. Uh, uitbeving in die regio uh, uh, Japanse schaal 3. En we hebben er nu zitten we natuurlijk veel ver boven. En daarna uh, pas op voor de, de tsunami. En even later geen gevaar voor het tsunami. Ja, dat zijn de patronen die je normaal in je en, en de mensen gaat. daar, die zijn daar ook eigenlijk... Ja, dat is een soort, soort tweede natuur. Die, die, die, die, die, die, die zijn daarop voorbereid eigenlijk. Ja, die weten dat het kan gebeuren. Hè. Dat is een, een normale uitbeving hoeft niet veel schade, schade aan te richten. Behalve als je huis toch al op instort staat. Uh, maar normaal gesproken ook de huis in de stad, een moderne bouw, is daar allemaal op voorbereid. Uh, dat is veiligheidseisen zoals wij die hier ook hebben. Ja. Uh, wil u vragen om nog even te blijven zitten, want we gaan zo wat, wat, wat verplichte dingen doen. Uh, dus we, nou, praten we, even we, we, we praten eventjes met uh, iemand die zo weer weg moet, hoogleraar Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen. George Frex is dat. Meneer Rijks, uh, wat kun je trouwens doen als land tegen dit soort uh, aardbevingen? Nou tegen aanwevingen, en dat geldt eigenlijk ook voor het tsunami, kun je niet zo heel erg veel doen in de zin dat je ze kunt voorkomen. Je kunt wel proberen om uh, de schade, of het aantal doden, zoveel mogelijk te beperken. Uh, voor het tsunami geldt dat, door een heel goed waarschuwingssysteem te hebben. En zoals net ook al genoemd, voor een aanweving geldt dat om aanwevingsbestendig te bouwen. En niet op de meest gevaarlijke plekken. Ja. En heeft Japan dat uh, goed gedaan, voor zover je dat kunt beoordelen? Ja, Japan uh, doet dat al jaren uh, heel goed in die zin. Uh, de gebouwen uh, zijn daar uh, in principe op berekend. Nu was dit een hele uitzonderlijke uh, zware aardbeving hè. Dus er zullen altijd oude gebouwen zijn... Uh, die uh, eigenlijk van de tijd dateren voordat je die maatregelen nam. Uh, gebouwen die meer dan 50, 60 jaar oud zijn. Uh, zijn waarschijnlijk nog niet volgens die modernste inzichten gebouwd. Uh, hè, maar uh, over het algemeen... Uh, doet men in Japan hier heel erg veel aan. En de bevolking is ook uh, geïnformeerd. Er wordt dan ook geleerd uh, wat men moet doen... Uh, als de aarde begint te scheuren, om het maar zo te zeggen. Ja, nee, dat hoorden we inderdaad ook net van meneer Van der Vee. Um, maar als ik nu ook die beelden op me laat inwerken... bijvoorbeeld een, beeld, een van de eerste beelden die ik vanochtend zag... was die enorme modderstroom... die echt over de landbouwgronden uh, heen ging. Kan je daarna überhaupt ooit nog wat verbouwen, daar? Nou... Uh... Het heeft twee effecten. Alle, alle uh, modder en alle rommel die uh, meekomt. En, en dat kan dus, uh, nou ja, sloten verstoppen, drainagesystemen kapot maken. Uh, als er sprake is van een irrigatiesysteem met dijkjes bijvoorbeeld, dan zullen die ook verwoest zijn. Dus dat gaat een enorme tijd uh, nemen om dat te repareren. Een tweede effect is natuurlijk het zoute water. Dus de gezilting uh, van uh, de bodem. Uh, en er gaan vaak een aantal seizoenen overheen voordat dat zout weer. Uh, is weggespoeld uh, door de regen bijvoorbeeld. dat kunnen we een beetje vergelijken met, uh, met onze Noordoostpolder... Uh, waar in de eerste jaren ook nog niet kon worden geboerd... omdat dat zout eerst uit de bodem moest. Dat was natuurlijk uh, zeebodem uh, en Hier is het wat minder uh, langdurig waarschijnlijk... maar er zijn wel altijd effecten merkbaar. Ja. Bij het tsunami van 2004 bijvoorbeeld uh, zijn palmboom uh, hebben we het begeven vanwege het zoute water in, in Sri Lanka bijvoorbeeld. Ja, dus dat, uh, dat zal zeker een, een, een, een nadelig effect en schade opleveren voor de boeren. Goed, ik kan niet helemaal overzien hoe men uh, daar uh, met, met de irrigatieschema's werkt. Maar dan is ook dus de schade aan de infrastructuur uh, aanzienlijk. Voor zover ik zien stond er nu geen oogst op het land. Uh, maar als dat wel het geval is in bepaalde gebieden afhankelijk van het gewas... dan ben je die ook kwijt natuurlijk. Ja, precies. Goed, ik dank u wel voor uh, uw toelichting van uh, de Universiteit van Wageningen. Hoogleraar Rampenstudies, George Frex, was dat. Zometeen door met deze gezamenlijke uitzending over de gebeurtenissen daar in Japan. We hebben u ook al een paar keer opgeroepen om te bellen met uw eigen verhalen... uw eigen ervaringen met de aardbevingen bijvoorbeeld... maar ook gewoon uw eerste reactie op de beelden die u ziet vanuit Japan. Dat kan via 0800-1101. U kunt ook twitteren naar hetstand.nl... en we hopen zometeen wat van die reacties in onze uitzending te krijgen. Het is nu half twee geweest. Hier is Dick ter Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving en het tsunami in Japan loopt met het uur op. Volgens de officiële cijfers zijn er nu 40 doden, maar gezien de verwoestende kracht van de vloedgolf zal dit aantal nog veel verder oplopen. Landen rond de grote oceaan houden rekening met een tsunami na de aardschok in Japan. Ander nieuws. Frankrijk krijgt in de EU geen bijval voor zijn opstelling tegenover Libië. President Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van de opstandelingen als het wettig gezag in Libië. Maar Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Tijdens een EU-top in Brussel vanmiddag staat de situatie in Libië op de agenda. Oud-minister Van der Hoeven wordt directeur van het internationaal energieagentschap.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, Ring West richting Zaanstad. Tussen Sloten en Slotenmeer 3 kilometer. Na een aanrijding is de rechte ook dicht. Ook een aanrijding op de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Duiven en knopend Oudijk 3 kilometer. Daar is de rechte ook dicht. Op de A15, Europort richting Rotterdam. Tussen de knopen de Benelux en Vaanplein nog 5 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen schiedam noord en het knopend de 6. A28 Utrecht-Amersfoort bij Leuzen-Zuid 3 kilometer. Na een aanreding op de A270 Eindhoven richting Helmond. Tussen Nune en Helmond 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. U luistert naar een gezamenlijke uitzending van Radio 1. heeft alles te maken met de aardbeving in Japan... en de vloedgolf die daarna is ontstaan... en die nu verder spoelt over de zeeën, zullen we maar zeggen. Maar het heeft in ieder geval heel veel schade aangericht in Japan. U hoorde net, Dick de Hark, een, uh, een samenvatting geven... van het laatste nieuws daar vanuit Japan. Ondertussen beginnen de reacties ook binnen te stromen. Onder andere van ons eigen premier, Mark Rutte. Hij heeft gereageerd op het nieuws uit Japan. En hij zegt geschokt te zijn door de ramp. We zijn natuurlijk... Uh allemaal geschokt eh, door de beelden die we op dit moment eh, zien uit Japan. Eh, onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar eh, de slachtoffers. Te vrezen valt eh, dat er mogelijk meer mensen betrokken zullen zijn bij deze verschrikkelijke ramp. En laat ik verzekeren, eh, en dat doe ik namens de hele Nederlandse regering... dat wij eh, klaar zullen staan om waar wij kunnen helpen ook eh, te helpen. Dat zal ook gelden voor de Europese Unie. We zullen daar zeker ook hier eh, over te spreken komen. Maar voor dit moment... In ieder geval mijn, mijn, uit de grond van mijn hart alle medeleven met de mensen in Japan. Mark Rutte vanuit Brussel. Nienke Trooster is plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. Vertelde eerder hoeveel Nederlanders in het getroffen gebied zijn. Er zijn 50 geregistreerde Nederlanders ja, in het ja. gebied. Ja, u kunt dus natuurlijk alleen weten wat, weten wat u meet. Hè? Ja. En waarvan wij een adres hebben en... Uh, ja.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 Uh, slechte communicatielijnen. Uh, mensen zijn niet altijd thuis geweest. Natuurlijk we was midden op de dag. Dus uh, uh, we zijn hard bezig. Maar uh, het, het is geen uh, eenvoudige zaak. Nee, u, u weet dus ook niet hoe het met ze gaat. En over ook slachtoffers zijn onder Nederlanders in dat gebied. Uh, wij kunnen nu nog niet over de 50 Nederlanders zeggen hoe de, precies de situatie is. Uh,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 ik heb uh, veel aan mijn kinderen gedacht, uh, want het ging flink keer. Nienke Troos, de plaatsvervangend ambassadeur in Tokio... eerder vanochtend over het aantal Nederlanders in het getroffen gebied. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal van de aardbeving over de aardbeving. Zo ook Jan Willem Smit, hij is in Tokio, woont en werkt daar al zeven jaar. Meneer Smit, waar was u op het moment dat de aarde beefde? Op kantoor. En wat gebeurde er? Uh, ik zat op kantoor... Uh... Ja, mijn werk te doen. Ik was net terug van een, uh, van een meeting. En uh, toen begon te schudden. Normaal is dat, uh, gebeurt het wel vaker. En dan, uh, dan houden we het gelijk na een minuutje op of zo. Maar dit bleef maar doorgaan. We zijn steeds heftiger. De boeken die vielen uit de kast. En uh, de brochures en dergelijke. En uh, toen hebben we maar besloten om naar buiten te gaan. op de straat te gaan staan. En je moet het begrijpen: we, ons, ons gebouw is ongeveer zes etages hoog. En naast ons staan gebouwen van ongeveer tien etages hoog. En er zit er ongeveer een halve meter tussen. En die gebouwen die, die, die schudden zo veel dat ze zeg maar tegen elkaar aan botsten. Echt letterlijk? En, knalden uh, ze tegen elkaar aan. Ja, ja. Nou, dus uh, we hadden geluk dat er niks uitviel. Dus geen ramen en der, geen, geen debris, zeg maar. En reclameborden. Dus dat viel wel mee. Maar verder op de straat wel. Uh, ja, dat was wel heftig. En toen zijn we weer naar binnen gegaan. Toen begon het weer. Dus we weer naar buiten. Maar en dat... uh, toen hebben we een, bie een biertje gehad om uh, wat te rust te komen. <laughs> ja, maar dat u weer naar binnen gaat als u heeft gezien dat die twee gebouwen tegen elkaar zijn geknald. Ik... wat zou je toch zeggen, misschien ja, is er nee, ja, iets mis. Ja, ik heb mijn spullen daar liggen, snap je? Dus... <laughs> en ja. uh, je wordt dan uh, gauw nuchter hier, hè, want het gebeurt er wel vaker hier. En uh, normaal gesproken is het gevaar niet zozeer dat het gebouw in soort. Maar meer dat de branden en zo uitbreken en dergelijke. Dus je kan wel beter eerst uh, uh, zo meer spullen en zo pakken. Oké, okay, Het begint eigenlijk daarna pas. dat zie je nu ook. Je ja, de ja dynamisch in de branden. Ja, u heeft die spullen gehaald uh, uit, uit het gebouw. En toen bent u naar huis gegaan? Nee, nee, nee. Toen ben ik weer teruggegaan, want op een gegeven moment hield het een beetje op. Ja, het, begon, het was nog steeds aan het schudden, want het is ongeveer anderhalf uur nog aan het schudden geweest. Maar het is eigenlijk een beetje zo kabbelend wordt het dan, weet je wel. En dan zijn de planten een beetje aan het schudden in, de, in, de, in het water, dus een beetje aan het schudden in in op kantoor. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk achter mijn computer gaan zitten, een beetje iedereen e-mailen. Mijn moeder is uh, gaan bellen, mijn broer, mijn zus en wat vrienden. En uh, uiteraard mijn echtgenoten hier en uh, mijn kindjes. En die waren allemaal oké. Okay, dus, uh, en op dat moment kon niet naar huis, want de treinen rijden niet meer. Nee. En het is ongeveer twee uur lopen van mijn kantoor naar huis toe. Dus het is wel uh, een beetje ver. En de taxis, ja, dat, alles stond super vast. Dus heb ik ongeveer om uh, half zeven besloten om naar huis te gaan lopen. Precies, en de, Met een collega van mij. Dan, zie, dan loopt hij over straat. Wat, wat, wat zie je dan? Ja, miljoenen mensen. Echt zo verschrikkelijk veel. Je moet bedenken, er zijn 30 miljoen mensen in, in, uh, in Tokio. En uh, ja, die zijn met allemaal op de straat. Je doet me een beetje denken naar het nieuw. En zo zoeken vol straten. Alles staat vast. En uh, we zijn dus door Yogi Park heen gelopen. We kwamen op een gegeven moment een auto tegen. En er was een vrouw aan het bevallen in de taxi. Ja, je verzin het niet. Er was een vrouw en, uh, gewoon. De weeën waren waarschijnlijk spontaan opgekomen door de aanbeesting. Ja. Ja, ja, misschien wel ja. Nou, dat was natuurlijk wel een paar uur daarna. Dus maar ze kon niet naar het ziekenhuis, want alles, alle wegen staan vast. En um, de ja, ambulance kon er niet bij komen. Dus. Ik weet niet hoe ze het opgelost hebben. We zijn doorgelopen. Maar ja, ik kan wel een beetje gaan... Er waren, er waren andere mensen bij, bedoelt u? Ja, er waren politieagenten bij. Okay. Ik weet niet of die er veel verstand van hadden, maar ik ook niet. Dus. Nee. Oké, okay, nou ja, goed. Het, ja, het is op, we lachen er een beetje om, omdat het natuurlijk een gek verhaal is. Aan de andere kant is het misschien ook wel weer heel logisch. Want het, ik bedoel, het leven gaat ook door wel een bijzondere ja. dag om geboren te worden, trouwens. Um, wat, wat, wat, wat, wat nu, wat u bent ondertussen, want ik hoor uw eigen kindjes volgens mij op de achtergrond. U bent thuis? Ik ben thuis ja, met mijn, uh, mijn drie kinderen, mijn vrouw en mijn collega. Want die moet nog twee uur lopen. Dus ik zei: Nou, bij je maar slapen. Want dat is dan wel heel erg laat voor hem. Dus die, uh, die zitten nu een uh, liedje te zingen. Ja. En morgen? Ja, een beetje tv aan het kijken. En morgen gaan we naar het park waarschijnlijk. Want het is ook weekend in Japan? Sorry? Het is de, ook morgen is het weekend in Japan. Ja, morgen is het weekend hier. Ja. Weet je, net, net zoals in Nederland. Ja. Uh, er zijn natuurlijk nog wel mensen die werken en werken, maar uh, nee, het is een verder weekend. Nou. Dus, uh, hopelijk gaan we maandag weer back to normal. Het enige is dat ze, dat ze wel verwachten dat, ze, dat er uh, misschien nog een uh, grote aardbeving komt. Want de Dave was natuurlijk meer naar de noordelijke kant. Het is niet zo heel erg Tokyo uh, geraakt. Maar als het door, door zeg maar naar uh, richting Tokio, zoals in 1923, ja, dan heb je natuurlijk een veel grotere chaos. Want dat is een beetje de angst uh, nu op dit moment in Japan: dat het in het noorden begint. En dat het dan langzaam maar zeker ook bij uh, de grote stad Tokio uitkomt. Ja, ja, dat is de angst. Ja, dat zeg ik opnieuw. Ik bedoel, dat is in 1923 ook gebeurd. Ik is hetzelfde soort scenario. Um, mijn vrouw, haar, uh, haar, haar, haar oma, die was op, op dat moment vijf. En toen was tijdens de fascistische regering hier, uh, moest hij, uh, daar lag eigenlijk alles plat, uh, natuurlijk allemaal, allemaal huisjes. En uh, toen moest zij de bronnen, de waterbronnen beschermen, omdat de Koreanen het zouden vergiftigen. Dat is een beetje allemaal opgeklopt toen door die fascistische regering, maar uh, ja, je dat op, die moment, op dat moment lag echt alles plat in deuken. Ja. Precies, en dat heeft een enorme impact gehad uh, destijds. Ja. Ja. Oké, okay, nou deze ook, want die mag er ook wezen. Meneer Smit, ik dank u wel voor uw verhalen en ik wens u een, uh, een rustig weekend vooral. Ja, ik geef een broodje eten in de bedding. Doe dat. Jan-Willem Smit was dat, vanuit Tokio. Bij ons is nog steeds Henny van der Veren, die is Japanoloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden, Hij heeft twaalf jaar in Japan gewoond. Ook in het gebied daar waar nu die aardbeving is geweest. Ik zag u net een paar keer schudden bij het verhaal van meneer Smit. Nou ja goed. Uh, het zijn twee dingen waarvan. Ik denk 1923 noemen we nog niet fascisme. Dat komt pas later. maar... In uh, die familie wel. <laughs> uh, ja, misschien wel, maar uh, op dat moment was Korea overigens nog een uh, Japanse kolonie. Maar, uh, dus dat is ook een beetje vreemd. Uh, maar uh, ja... Wat je vaak ziet in Japan, er zijn een aantal van die psychologische dreunen die uitgedeeld zijn door dit natuurgeweld. En die aardbeving van 1923 is er natuurlijk ook één. En regelmatig krijg je dat horen van ja, het is al 1923 een tijd geleden, die zal ook wel komen. Maar vertel eens over 1923. Wat was de impact daarvan? Dat was gigantisch. Je moet zich voorstellen, de, de huizenbouw werd nog in hout uitgevoerd. Dus bij een aardbeving heb je ten eerste natuurlijk het probleem van de beweging en daarna het probleem van de branden. In, en, uh, ja, in een land waar men met hout bouwt. Uh, in dit geval. Uh Later heeft men uh, geschreven dat de grootste ravage... werd vooral, voor, vooral veroorzaakt door de branden die ontstonden. En, en waar lag toen het epicentrum? Dat lag vlak vlakbij uh, Tokio. Ja, ja, dus Tokio werd echt getroffen toen? Ja, ja. De, de, die hele stad. Uh, er zijn honderdduizenden mensen omgekomen dan op één stad. Hè. En uh, het is daar een vlakte. En uh, een groot gedeelte van uh, die oude stad is uh, totaal weggevaagd. Hmm. Uh, en dat is een soort uh, nationaal trauma geworden. Uh, dus uh, spreek... dus daar, daar word ik voortdurend aan gerefereerd als er weer zo'n beving is? Nou, er zijn twee dingen... Uh, bij de, de beving wordt het uh, natuurlijk weer opgeroepen... door de mensen die in Tokio wonen, maar waarschijnlijk niet overal in Japan. Maar het andere punt is dat uh, val, vanaf het moment dat ik voor het eerst naar Japan uh, ging naar Tokio... zei men al van nou, ik zou me niet gaan, want binnenkort komt hij. En dat heb ik wel over dertig jaar geleden. Dus dat zijn uh, op hmm. zich de, de praatjes die dan rondgaan. Weet je wat ze in Californië en San Francisco ook hebben. Van één keer komt hij, ja. de Precies. Big Bang en ja. dan... De... Ja. En ongetwijfeld zal hij wel komen, maar om nou te zeggen dat... Uh, ja, ik, ik weet dat zelf ook niet... Japan is wel heel erg aan het investeren in onderzoek naar aankondiging. Dus het volgen van de patronen van uitbeving in de hoop daaruit te kunnen afleiden wanneer ze komen. Ja. Het voorspellen element. Wat, wat, wat in dat verhaal van die Smit opviel, en dat is eigenlijk wat u daar straks ook al even zei, is dat, dat er toch een soort nuchterheid is bij die mensen: van ja, uh, als er een schok is, nou ja, we weten precies wat we moeten doen en we gaan weer over tot de orde van de dag. Nee, ja, ik uh, kan uh, volledig voorstellen... Uh, Voorstel wat hij voelt: uh, van ja, het trilt weer eens, zo uh, so wat. Uh, en dan gaan we weer verder met het orde van de dag. Want die bevingen die zijn inderdaad bijna elke dag. Of zelfs uh, de onvoelbare zijn elke dag. Het ook kent, heb ik een keer gelezen: 560 uitbevingcuurs per jaar. Ja, de meeste merk je niet. Uh, sommige zijn wat groter. En het, je bent natuurlijk getraind uh, om op te letten van... ja, als het nou erg gaat schudden, dan kun je beter naar buiten gaan. Uh, dus dat, dat weet men ook. En vroeger, als je dan in een wijkje woonde, dan ging iedereen weer de straat op. Dat was goed voor het sociale contact ook nog Komt een keer. Kon de buren nog eens tegen? Ja, precies. Uh, uh. Dus, uh, maar is dat zo dat inderdaad, uh, Japan groeit daarmee op... maar vanaf uh, jongs af aan, dus op de scholen, dan worden ze erin getraind, geoefend... Ja. wat wel te doen en wat niet te doen? Ja, zeker. Maar er zijn ook uh, bijvoorbeeld in uh, de streken aan de kust. zijn de specia speciale ja, uitwijkplaatsen, zal ik het maar noemen. In waar iedereen naartoe kan gaan als er een tsunami-waarschuwing komt. Het uh, probleem is natuurlijk: heb je de tijd om er te komen? Hè. En de hinanshow, dat is eigenlijk een soort sporthal uh, die, die wij hebben. op het moment dat er hier ja, een ramp ja, gebeurt. Ja, maar dan hoger gelegen, wat wij niet hebben. Dan, uh, nou, die hebben die, die, die bevingen in Kober gehad, 1995? Ja. Begreep ik dat u daar toen ook was? Ik, kwam, uh, ik was op reis naar een plaatsje bij Osaka. en dat ligt in hetzelfde rampgebied. En ik kwam daar s'avonds aan toen de naschokken kwamen, die soms, uh, nou men zegt, groter zijn dan de echte schok. Dus ik heb niet echt de eerste klap meegemaakt, maar de naschokken. Ja. En die waren wel dusdanig dat tv's door de kamer vlogen. En, en toen was er best wel kritiek op, op hoe, hoe men daarmee omging. He? Hebben ze daar veel van geleerd, uh. denkt u? mm -hmm. Uh, ik denk dat daar, dat, dat wel uh, geanalyseerd is. Er zijn een aantal punten uh, die te maken hebben met de directe hulpverlening. Uh, daarna met de wederopbouw uh, van de verwoeste huizen. En uh, bijvoorbeeld het opruimen, de constructie van de wegen die ingestoord waren. Dus uh, op een aantal vlakken heeft men natuurlijk uh, verbetering in het bouwen aangebracht. Uh, uh, dus de, het, uh, laten we zeggen, het voorkomelement. Uh, op, op dat moment waren bijvoorbeeld een aantal tolwegen die in de hoogte gebouwd zijn, gewoon letterlijk omgeklapt. Uh -huh. En uh, nou ja, daar is uh, wat aan te doen door betere bouw. Het, de hulpverlening zelf, wat we nu direct zagen, is het inzetten van de zelfbeschermingsleger, zal ik met het leger van Japan. He, dat is uh, volgens de kritiek uit die tijd uh, te laat gekomen. De mensen daar waren er ook niet op voorbereid. Uh, communicatie tussen provincies uh, is er altijd een, een probleem in Japan. Uh, daar zijn uh, betere plannen voor gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook uh, onze ambassade heeft uh, na die aardbeving ook een plan van registratie voor Nederlanders in Tokio opgesteld. Ik ja, want we over... wisten vrij snel hoeveel Nederlanders er waren in Ja, dat, uh, daar heb in, uh, hebben we daar over gepraat. Dat komt allemaal uh, door Kobe. Ja, door Kobe heeft men gezegd, we gaan een aantal... Uh, hoe was zijn naam ook alweer? Uh, ja, hoofden of iets dergelijks. Ik ben er zelf ook in geweest, maar ik weet het niet meer. <lacht> He, dat je in geval van een ramp in Tokio, als, als de grote komt, uh, was toen de bedoeling. Dan zou uh, een van die blokhoofden uh, vijf mensen contacteren. Zodat je een soort boondirgramm... U, u, u, u was verantwoordelijk voor nou, met andere Nederlanders. En die moest u dan inderdaad onder uw ja, moeder nemen. Ja, kijk iedereen. Uh, Zoals zit, we dat vroeger bij de voetbalvereniging deden. Als, als, ja. je, als de wedstrijd niet doorging, dan had je zo'n ja. telefoonboom uh, ja, die je... Ja, dat was de bedoeling. Ik ben daarna weggegaan uit Tokio. Dus ik neem aan dat het verder gegaan is. dan uh, heb ik er niets meer mee te maken gehad. Maar, uh, daarom denk ik dat die registratie uh, nu goed is. Het is wel zo natuurlijk als je de beelden ziet van, van het, uh, het echte getroffen gebied. Het uh, lijkt me nog een hele klus om daar überhaupt hulpverleners en alles naartoe te krijgen. Materieel, bedoel, alles is daar zo'n beetje weggevaagd op het moment. Ja, uh, uh, wat ik nu denk is dat uh, de strookkust is, uh, gigantisch lang is. Uh, sommige plekken, daar zit al Japanse leger. Die, die oefenen daar in de buurt. Mm -hmm. uh, dus daar vandaan, specifiek vanuit Sendai, moeten dat soort mensen direct inzetbaar zijn als er leiding is. Uh, maar wat mij opvalt, is dat uh, de Sendai als stad schijnt in brand te staan, wat ik vanmorgen zag. Maar de beelden die we steeds zien, zijn van andere, meer naar het noorden gelegen provincies. Uh, Iwate zag ik, uh, Fukushima, waar de kerncentrale staat. Ik kan me ook wel voorstellen, als die kerncentrale op ontploffen staat, dat men daar ook wel een beetje rekening mee houdt. Ja, nou goed, er is natuurlijk nog een hoop uh, onbekend. Want ik las ja, ook precies. ergens dat bijvoorbeeld de Honda-fabrieken... die er ook zijn, dat, daar ook, dat die ook beschadigd zijn. Ja, dat hangt er maar vanaf wat ze daar maken. Ik bedoel, Honda is een heel groot uh, concern. Ja, uh, precies. He, dus niet alleen maar auto's. Nee. nee. We praten straks nog eventjes met u, uh, met, met u verder... want um, er is dus die tsunami-waarschuwing uh, afgegeven... voor verschillende landen rond uh, de Grote Oceaan. Rusland, de Filipijnen, Indonesië. Maar er is één land waar geen waarschuwing voor af is gegeven... en dat is Australië. Luister naar correspondent Robert Portier. Nee, er is uh, geen waarschuwing afgegeven. In eerste instantie werd er een uh, algemene waarschuwing... voor het hele Pacifisch gebied uh, afgegeven. Maar uh, de Australische autoriteiten hebben aangegeven... dat zij verwachten dat er geen uh, last zal zijn van die tsunami aan de noordkust. Uh, en dat is maar goed ook, want uh, op dit moment uh, heeft het uh, heel hard geregend in die regio. De boel staat al blank. Ja, die golf hmm. kunnen ze er niet bij hebben. Denk ik. Maar, maar waar baseren ze dat op eigenlijk? Ja, dat is uh, onduidelijk. Uh, de directeur in ieder geval van uh, wat hier heet de Joint Tsunami Warning Group... die uh, is uh, de afgelopen anderhalf uur regelmatig op televisie verschenen om uh, duidelijk te maken dat Australië zich geen zorgen hoeft te maken... Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat um, als je kijkt vanuit Japan... dat uh, Australië wordt afgeblokt door Papua Nieuw-Guinea. Mm -hmm. Er ligt ook een hele reeks van andere eilanden in die omgeving... En de zeeën in de buurt zijn, uh, zijn vrij diep. Uh, dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat uh, de energie uit die golf wordt gehaald. En dat de gevolgen dus voor de kusten van Australië zullen meevallen. Ja, Papua nieuw genea werkt dan als een soort golfbreker zou je kunnen zeggen. Uh, nou ligt Australië natuurlijk in de buurt van Japan, relatief gezien. Uh, zitten daar veel uh, Australiërs in Japan? Ja, Japan is wel een bekend land voor Australiërs. Uh, de mensen gaan er uh, veel op vakantie. Er uh, wonen er ook een hele hoop. Vandaar dus dat er ook veel mensen op dit moment uh, op zoek zijn naar hun familieleden... willen weten of alles goed met ze gaat. Er is een speciaal telefoonnummer voor ingesteld. Uh, er zijn natuurlijk ook allerlei groepen actief om die contacten tot stand te brengen. Uh, en dat is eigenlijk waar de meeste mensen zich zorgen over maken. Ik zag in alle gauwigheid al een verhaal voorbij komen van een Nieuw-Zeelandse. Die was uh, op 22 um, uh, februari op vakantie in Christchurch toen daar de aardbeving plaatsvond. Ja. Nu was ze terug in huis in Tokio... ...zat thuis en voelde opeens deze aardbeving. Nou, het gaat goed met haar, gelukkig maar. Maar ze zei zelf al wel van... ...ja, de slaap zal ik vanavond wel niet gaan vatten. Nee. En, en nog even, die, de, de waarschuwingen daar dus van de officiële instanties zijn van... Uh, uh, ...ja, eigenlijk ga maar rustig slapen, we hebben er nergens last van. En heb je het idee dat de Australiërs dat ook zo uh, als, als zodanig ook oppakken? Nou ja... Uh, ga maar rustig slapen is in, uh, in dat noorden van, uh, van Australië op dit moment even niet aan de orde. Uh, zoals ik eerder al zei, het heeft heel erg hard geregend tot ja. 800 mm in de afgelopen week op sommige plekken. Dat betekent dat sommige dorpen gewoon weer onder water staan. Uh, de huizen zijn toch al vernietigd, dus of die erbij komt of niet, ja. dat zal voor hun slapen niet uitmaken. Um, maar het betekent wel dat ze al genoeg problemen aan hun hoofd hebben en liever niet nog eentje erbij hebben. Robert Portier. In uh, Indonesië is wel een tsunami waarschuwing afgegeven. Inwoners worden daar geëvacueerd. Ingeborg Ponner werkt voor het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië en is op dit moment in Jakarta. Ze vertelt hoe het Rode Kruis was voorbereid op deze ramp. We hadden het geluk bij het ongeluk dat in uh, noord sulawesi waar ook uh, tsunami wordt verwacht, dat daar toevallig heel veel mensen van het uh, Rode Kruis aanwezig waren omdat uh, daar een grote training werd gegeven. Dus naast de lokale Mensen die er altijd zijn van het Rode kruis kunnen dus samenwerken om uh, heel veel mensen te evacueren... naar uh, veiligere plekken waar de tsunami niet uh, zal komen. Ja, want hoe gaat het dan in de dorpen aan de kust? Uh, gaan daar auto's rond met, uh, met uh, laat maar zeggen, geluidsinstallaties... die vertellen dat er een tsunami aankomt? Hebben ze de televisie of de radio aan? daar gaan verschillende dingen tegelijk. Um, er zijn uh, early warning systems, heet dat. En dat is onder andere auto's die rondrijden. Er is een, een sirene. Er zijn ook meer traditionele uh, uh, dingen. Zoals in het dorp hebben ze ook gongs die ze slaan. Zodat mensen weten dat er een... Uh, ...een tsunami aan kan komen. Uh, maar verder gaan ook echt mensen de dorpen in om mensen mee te nemen... ...en weg te brengen inderdaad met auto's. auto's. Nee. Dus de bewoners worden er op die manier uh, op voorbereid. Heeft u enig idee hoe er wordt ja. gereageerd door de, door de mensen? Want ik kan me zo voorstellen dat ja. ze nog allemaal weten... ...van wat er in 2004 is gebeurd. Ja, mensen zijn heel erg in paniek. Ook omdat iedereen uh, tegenwoordig tv heeft natuurlijk. Dus iedereen heeft de beelden in Japan gezien. En mensen verwachten ook dat dat uh, zo erg hier zal worden. Dus uh, echt iedereen heeft het erover en iedereen uh, probeert uh, zijn familie te bellen en te zorgen dat iedereen in het, op een veilige plek terecht komt. Dus als je met de uh, verkopen praat, dan heeft hij het erover, de taxichauffeur heeft het erover en iedereen wordt ook gebeld en uh, ja, je dus is wel een panieksituatie, ja. zeg maar. Ja, en die paniek, wat, waar zorgt hij dan voor? Dat mensen echt ook in paniek wegvluchten? Dat, uh, kunnen de wegen het bijvoorbeeld aan? Uh, ja, nou dat, dat gaat natuurlijk wel goed. Maar paniek is vooral dat mensen zich er heel erg zorgen maken om familieleden die in die gebieden zitten. Uh, maar ook wel dat mensen gaan rennen dus, en dus niet meer precies weten wat ze doen en uh, op een brommetje springen. En dan net uh, wat er dingen misgaan in het verkeer. Ja, dus dat er een ander ongeluk opeens gebeurt. Nou is ja. natuurlijk altijd de ja. grote vraag van komt die, hè? want het is een waarschuwing. Uh, ja. Is, is ja. daar enig zicht op? Nou ja. In ieder geval waar ze zicht op hebben, er zijn inmiddels sinds de grote tsunami van 2004 redelijk goede early warning systems. Dus ze, hebben nu echt, ze kunnen de tijd aangeven in een tijdspan van twee uur. Dus we weten redelijk goed wanneer de tsunami aankomt. En ze hebben ook, dus kunnen ook redelijk goed aangeven hoe hoog de golven zullen zijn. En ze voorspellen niet dat de golven hier uh, ongeveer 1 à 2 meter zullen zijn. Dus dat is niet heel erg hoog. Maar als je weet hoeveel huizen er zeg maar, aan de kustlijn staan, dan kan zo'n golf van één of twee meter toch... Heen. ...nog heel veel huizen uh, van weg slaan. Ja. Er is inmiddels ook een overstroming gekomen... ...al in, helemaal in Atje. Maar we weten niet zeker of dat heel erg te maken heeft... ...met, de, met deze uh, aardbeving in um, Japan... ...of dat die daar los van staat. Maar in ieder geval hebben ze, zijn daar vier dorpen al um, uh, overspoeld... ...en honderd huizen verdwenen... ...en er zijn nog uh, zijn acht mensen nu uh, nog spoorloos. Ja. Wat kan de Rode Kruis trouwens verder uh, betekenen? Een rol spelen natuurlijk in de Early Warning. Maar dan? Uh, nou ja, we zijn uh, ook bezig in die gebieden waar we verwachten dat de tsunami uh, zal toeslaan. Er uh, zijn al mensen in uh, ook paraatheid gebracht met veldkeukens. En mensen zijn uh, bezig met het verzamelen van eerste hulpgoederen. Zodat uh, ja, als er mensen ergens anders moeten overnachten, dat ze daar... Uh Naartoe kunnen, naar en dat ze met de een reeks kunnen uitdelen en andere spulletjes die ze nodig hebben voor de eerste nacht. Ik denk hey. van het Nederlands Rode Kruis. dat ja, <laughs> zou ik ook net zeggen. <laughs> ik heb nog een klein berichtje tussendoor. Uh, de olieprijs is ondertussen gedaald. door invloed van deze aardbeving, tot onder de 100 dollar per vat. Kijk aan. Weten we dat ook weer? We hadden er maar niet voor nodig, Bert. Nee? nee. Uh, bij ons is nog steeds uh, Japanoloog Henny van der Veren. Uh, u hebt in het begin verteld, uh, contact geprobeerd te zoeken met mensen daar. Blijft u dat doen? Uh, ja, dat, uh, we hebben no normaal gesproken natuurlijk veel contacten met vrienden met, uh, op het gebied van werk. Uh, en ik neem aan dat uh, alles vrij snel hersteld wordt. Uh, in ieder geval de internetverbindingen, de schrijfverbindingen zullen binnenkort wel werken. Maar maakt u zich zorgen dat, uh, dat, dat er slachtoffers zijn misschien? Ja, dat niet zozeer. Ja, je, dat, dat weet je niet. Uh, waar ik mij vooral zorgen over maak is uh, laten we zeggen, de wederopbouw. Ja. Ja, van uh, wat gaat dit uh, kosten? Ik zag vanmorgen al... Uh, de eerste berichten waar de beurs gaat naar beneden, de yen is gezakt. Uh, behoorlijk. Uh, dat heeft consequenties voor bijvoorbeeld... Uh, de mensen die ik adviseer als, als ze naar Japan gaan... op reizen. Uh, de, uh, de stad daar uh, ligt plat. Uh, wat gaat er gebeuren? Ook voor, voor het hele land is dit een onkostenpost natuurlijk. Ja. Ja, zo kunt u het ook bekijken. Maar in eerste instantie zou ik wel willen weten wat uh, het verlies aan mensenlevens ja. Ja. is. Uh... En er is natuurlijk ook nog het gevaar van die kerncentrale. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, de, uh, dan ben ik niet zo iemand die zich zorgen maakt. Maar het, uh, die kerncentrale is altijd uh, voorwerp van uh, allerlei discussies geweest. Moeten we nou kernenergie hebben of niet? We, dat, uh, we kennen dat uit Nederland natuurlijk ook wel. Uh, die kerncentrales uh, worden verkocht alsof dat allemaal vriendelijk is en niet. Krijgen bijvoorbeeld de, de namen van boeddhistische bodhisattvas. Uh, Want well, dat klinkt het allemaal wat mooier. Uh, maar uh, er wordt al heel lang al geweest door allerlei actiegroepen en NGO's uh, dat die dingen waarschijnlijk niet veilig zijn. En regelmatig is er wat mee aan de hand. Dus dat zal toch uh, zijn consequentie hebben voor de, uh, de energiepolitiek. Omdat nu blijkt, waarvoor altijd gewaarschuwd is... dat die dingen het misschien niet houden. In het geval van de aardbeving waarvan men wist dat die zou komen. Dus dan kun je toch zeggen, van, nou, er is iemand voor, verantwoordelijkheid, voor, uh, verantwoordelijk voor dit... Uh, gevaar dat er nu wel of niet is, ik weet het nog niet... maar uh, alleen het feit dat in de krant gewaarschuwd wordt... Van dat er niks aan de hand is, dan ben ik daar toch wel bang voor, eerlijk gezegd. Uh... Ja, dus uh, ja, dat, dat heeft dus, uh, ja, denk ik, voorrang in de Japanse pers ook wel. Hm. En dan uh, later krijg je natuurlijk uh, van, ja, hoe gaat die weer opbouwen? Hè? Die, die, die grond, die, uh, die grote landbouwgebieden waar bijvoorbeeld uh, veel rijst verbouwd wordt... met goed water, goede rijst, goede sake. Het is een echt een sake producerend gebied, dat is heel belangrijk voor Japanners. En voor andere mensen. Ja, ja. ja u glunde erbij. <laughs> uh, dank voor uw deskundige commentaar hier. Henny van der Veren, Japanoloog uh, was dat. Um, als laatste in dit uur. Uh, wij gaan gewoon door op Radio 1 met deze uh, speciale uitzending... die te maken heeft dus met die aardbeving vanochtend vroeg in Japan. Die heeft een tsunami tot gevolg gehad. En u hebt intussen al uh, meegekregen wat dat voor gevolgen heeft gehad. Zometeen na tweeën blijft Bert van Sloten zitten. Robert Meders sluit aan, want er is ook nog schaatsen vanmiddag. Uh, kortom, hou hem gewoon hier.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 Het bevlogen Kamerlid Janine Hennis Plasgaard... in gesprek over vrouwenemancipatie en haar terugkeer naar Den Haag. Vanavond tussen 8 en half 9. Twee dingen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers.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 De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam Rijn. Kijk op carrièrebeurs.nl Dit is Radio 1.